Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt spannend of de dijken het water tegen blijven houden in Noord-Limburg. De situatie is nog onzeker. Het water is ongelooflijk grillig. Het waterschap verwacht dat de hoge waterstand lang aanhoudt. Dat betekent lange tijd heel veel druk op de dijken. In Horn, een dorpje bij Roermond, is een nooddijk al doorgebroken. Een rij huizen daar staat onder water, maar de mensen die daar wonen zijn al geëvacueerd. En er worden op meer plekken zwakke plekken gezien in de dijken. We hebben natuurlijk veel neerslag gehad de afgelopen dagen. De dijken zijn wat dat betreft al behoorlijk nat. Maar als ze ook langer in het water staan, betekent het dat ze verzadigd kunnen raken. En dat betekent dan dat aan de achterkant van de dijk kwel kan ontstaan. Maar dat is wel een extra risico waar mensen rekening mee moeten houden. Een bedrijventerrein in Roemont wordt nu ontruimd omdat daar de angst is dat de dijk doorbreekt. Geëvacueerde inwoners van Roemont mogen sowieso voorlopig niet naar huis. Heb je de auto net volgeladen om naar Frankrijk te rijden morgen en te genieten van een vakantie vol baguettes en van rouge? Let dan op, als je nog niet volledig geprikt bent, is je negatieve test minder lang geldig, vertelt correspondent Frank Renhout. Vroeger was het 72 uur dat die test oud mocht zijn, nu gaat het om 24 uur. Komt door de hoge coronabesmetting in ons land. Eenmaal daar zijn er ook nieuwe regels. In die zin dat je straks een vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat moet laten zien vanaf volgende week woensdag. Als je naar bijeenkomsten gaat van meer dan 50 mensen, dat kunnen musea zijn, bioscopen. En vanaf augustus heb je dat vaccinatiebewijs ook nodig in een bistro of op café. België. En Duitsland namen gisteren al extra maatregelen voor Nederlandse toeristen. En twee jongens van 18 en 19 naar nou het Gelderse Vase zijn de jongste molenaars van ons land. Ze haalden hun diploma en zijn een uitzondering in het wereldje van wieken, maalstenen en bovenkruiers. Ik hoop dat ik hiermee kan laten zien dat ook jongeren juist molenaar kunnen zijn. En dat je niet oud hoeft te zijn om met oude troep te werken. Leeftijdsgenoten die staan er natuurlijk helemaal niet bij stil dat je molenaar kunt worden of iets in die zin. Die, die zijn vooral met andere dingen bezig. De vereniging van molenaars hoopt dat het abolige imago van werken op een molen gaat veranderen. Heb ik het weer nog? Het is een zonnige middag aan de kust. 22 graden. En in het binnenland kan het 26 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam file tussen Naardenvesting en Muiden. 6 kilometer met 40 minuten vertraging, want bij Muiden zijn twee rijstroken dicht. En 10 minuten vertraging heb je op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn, want bij Den Oever staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dan gingen we terug naar de jaren 80, 1983. Met deze single van Tennessee en Feel the Love. Zandvoort, een hele middag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg 10A. Naar een ja, onrustige week met heel veel narigheid eigenlijk, Albert-Jan. En ja, daar wil ik toch heel even bij stilstaan. Uiteraard het. Goedemiddag trouwens. Maar uiteraard het overlijden van Peter Erde Vries. En uh, ja, de wateroverlast, de ernstige wateroverlast uh, in Limburg, België en in Duitsland. Ja, en niet te vergeten code oranje of code, code rood in Nederland, hè? Code rood, ja. ja. Dus uh, in ieder geval, nee, een bewogen week. En uh, wat dat betreft uh, is er wel genoeg uh, ja, te doen uh, en meegemaakt afgelopen week. Dus, uh, maar goed, we gaan weer, uh, we gaan weer vrolijk verder. Zo is het, want we zitten weer in het weekend. En dat betekent dat wij weer mogen. En wat gaan we doen? Zandvoort op zaterdag. Prachtige dag, mooi weer. Uh, en uh, deze keer wellicht ook een, een leuk weerbericht voor de komende week. In plaats van al die regen en natigheid en narigheid. En Weet en... je nog hoe dat moet of niet? Uh, de, nou, ik zal het proberen. Het zijn allemaal, allemaal dingen in die ik, die ik allemaal verleerd ben eigenlijk. Spreek eens uit. Zonnig. Zonnig. <laughs> ja, nee. In ieder geval, in ieder geval de, de komende week ziet er goed uit. Maar daar hebben we het ook meer over tijdens het weerbericht uh, rond de klok van half drie. Uiteraard hebben we ook rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, in het uh, tweede deel van het eerste uur, uh, zo rond de tien over half drie, hopen we uh, contact te kunnen leggen met Ernst Brokmeijer. Want ook de reddingsbrigade heeft uh, afgelopen week niet stilgezeten en hebben assistentie gele ge geleverd uh, in uh, Limburg en in België. En uh, de, hoe dat allemaal uh, orga organisatorisch in zijn werk is gegaan. En uh, hoe dat allemaal gegaan is. Dat hopen we van Ernst Brokmeijer uh, te horen. Hij heeft al gezegd dat hij het uh, heel druk is op het strand. Uh, en als het niet lukt om tien over half vier, dat we dat ook gewoon nog een keer weer moeten proberen. Dus dat allemaal even onder voorbehoud. Tien over half drie. Tien over half drie, dat was de tijd. Juist. Uh, goed, uh, nou, de sport zit ook niet stil. Uh, een prachtig driedaagse race evenement op het circuit uh, Zandvoort, namelijk de Zandvoortse uh, Race Classics. Helaas uh, uh, ja, weinig beeld. Ik heb op YouTube gezocht of we konden kijken of we mee konden kijken. Maar het enige wat uh, we te zien kregen was een uh, hele slechte webcam uh, die de pits uh, ingestraald in, in, uh, was. En voor de rest uh, ja, moet het van het geluid hebben. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dan zegt... Van, nou, we hebben zoveel camera's rond die baan hangen, gooi die zaak open. Dat zal ongetwijfeld ook met de rechten te maken hebben. Maar als die mogelijkheid er was en zoveel mensen er niet heen kunnen... vanwege corona en al die regels... gooi het dan op, de, op, de, op de, de webcam, zodat je die races wel kan volgen vanuit huis. Dat zou mooi zijn. Ja, nu genieten we uiteraard van het geluid. Ja. En ik vind wel dat heel veel Zandvoorters daar mooi op gereageerd hebben... vanmorgen op de socials. Zo uh, schreven diverse mensen. Wat een mooie zomer, hè, zo in Zandvoort. Ja. Racegeluiden op de achtergrond. Het zonnetje op je bol. Wat ja. willen we nou nog meer? Nou ja, uh, uh, het live volgen via YouTube van de races. Van de toch heerlijke raceclassics. Hoe heette dat? De Historic Grand Prix. En uh, ja, ook met de, de, dus veel weinig of geen uh, Engelse deelname. Dat was toch altijd het grootste deelnemersveld tijdens de Historic Grand Prix. Maar ja, met alle, alle verzwaarde regels uh, doen die, uh, zijn, die bij, zijn, zijn ze er niet. Maar desondanks is het natuurlijk prachtig om al die oude racewagens... en oude tourwagens uh, van dichtbij te zien. Wie weet een idee voor het volgende evenement. Uh, de, wat gaan we doen? Oh, we gaan ook fietsen. Ja, uh, yeah, de, de, de laatste dag, uh, de etappe, of etappe, de, ik moet zeggen uh, de tijdrit... tussen van Libourne naar saint Emilion over 30,8 kilometer... Nou, de, de truien zijn eigenlijk al verdeeld. Uh, Pocachar, die heeft de witte, die heeft de bolletjes en die heeft de gele trui. Welke moet hij nog krijgen? Ja, nou, nou meer krijgt hij ook niet, want die, die groene die gaat naar Contador. Of, uh, ja, Cavendish, sorry, ja, ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. En, maar het, het vervelende voor Wout Poels, die tot, tot twee dagen geleden in de bolletjes trui rijdt. Moet volgens het reglement, ondanks het feit dat hij niet meer uh, in een bolletjestrui rijdt, twee dagen in een bolletjestrui rijden. Dat is toch triest? Nee, hè? Ja, En dat geldt ook voor de witte trui. En hij deed meteen zijn jasje dicht toen hij <laughs> over de finish heen kwam. Ja. Uh, daar, uh, ik wilde er ja. niet meer in uh, meer rondrijden. Maar... Een, een rare regel dat ja. je, dat ondanks het feit dat je niet meer de bolletjestrui hebt, toch nog twee dagen erin moet rijden. Arme Poels. Uh, we kijken of Kelderman nog wat kan doen in het algemeen klassement. Hij staat er momenteel een vijfde. En uh, de, momenteel zijn ze dus uh, is het live te volgen op de diverse tv-kanalen. Ook daar kijken we voor u naar. Uh, onlangs is uh, net afgelopen de tweede vrije training op uh, hebben we het over de Formule 1 in Silverstone. Uh, die tweede vrije training uh, in het nieuwe opzet uh, met twee sprintraces en nieuwe kwalificatieregels. Maar daarover later tijdens meer. De tweede vrije training was ook was Max Verstappen wederom de snelste. Leclerc was tweede en Carlos Sainz was derde. Teammaat van Verstappen werd vijfde. En op een achtste en een negende plek Hamilton en Bottas. Is dat een beetje verstoppertje spelen? Dat is uh, zeker verstoppertje spelen. Goed, uh, ook dat we, uh, daarom da straks tijdens Pit Report veel meer over. Goed, uh, zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. Tweede uur natuurlijk ook allerlei uh, nieuws uh, uit, uh, uit Zandvoort. Uh, en uh, in ieder geval het interview met Ernst Brokmeijer. Iets, we hopen om tien over half drie, maar het kan ook iets later worden. Want het is druk op het strand. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, wij zijn niet de enigen die uh, ernstig uh, willen spreken trouwens... Uh, op, ja. over uh, de inzet natuurlijk in uh, Limburg en, uh, en in België. Dus uh, hij is ook uh, druk met de pers uh, te woord te staan zoals... Uh, dat een persvoorlichter moet doen natuurlijk van de reddingsbrigade. Verder zijn dagelijkse reddingstaken op het strand van Zandvoort. En wij hebben de taak Muziek. klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM Womack en Womack en de t Zon, zee, strand en het geluid van de zomer. CFM. <laughs> Hoor je nu overal. De grote zomerhit van alweer veel, uh, jaren geleden. Deze van uh, hier met uh, uiteraard die lekkere zeegeluiden erbij. de Summer is Magic op een zonnige dag in Zandvoort. Uh, het is uh, even na twee uur geweest. En welkom bij de Zandvoorts Radio. We hebben altijd het Zandvoorts nieuws in het kort. En zo ook nu weer. Verschillende reddingsbrigades in Noord-Holland zijn afgelopen week verzocht... met spoedbijstand te verlenen in Limburg. In verband met de grote wateroverlast in delen van Limburg afgelopen week uit diverse regio's... ...eenheden van de Nationale Reddingsvloot en RV met spoed naar Limburg vertrokken. De Zandvoortse en RV-eenheid is samen met, andere, met de andere regio-eenheden afgelopen donderdagmorgen vroeg op zogenaamd vooralarm gezet. Hierop is het materiaal klaargemaakt en gecontroleerd. Dit, betekent dat, dit betekende dat indien er aanvullende eenheden of aflossingen nodig zijn, ze direct konden vertrekken. Donderdagmiddag rond 12 uur jongsleden vertrok de Zandvoortse reddingsbrigade richting Limburg... om daar de hulp te verlenen bij ernstige wateroverlast. De Zandvoortse reddingsbrigade is lid van de Nationale Reddingsvloot... en ze doen regelmatig mee aan oefeningen met grootschalige evacuaties. Toch blijft de situatie als in Limburg en België uniek. Later in het tweede deel van het eerste uur uh, hopen we Ernst Brokmeijer aan de telefoon uh, te kunnen uh, verwachten voor ja, hoe dat allemaal in, zijn ga, uh, in gang is gezet en hoe de zaken er nu voor staan. Corendon heeft haar plannen voor een hotel op Badhuisplein laten varen... en heeft de kavel verkocht aan projectontwikkelaar 3GT. De nieuwe eigenaar wil er een hotel in het luxe segment ontwikkelen... en zoekt daarbij de samenwerking met Holland Casino. Dat Corendon de plannen in Zandvoort moest bijstellen en het stuk grond in de verkoop had gezet, kwam vorige maand al naar buiten. Nu is via een raadsinformatiebrief door het college bekendgemaakt dat Corendon haar kavel op het Badhuisplein heeft verkocht aan projectontwikkelaar 3GT. De nieuwe, uh, ontwikkeld, uh, de, deze nieuwe ontwikkel BV is gelieerd aan Struk BV Development and Architecture uit Amsterdam en gaat een hotel in het luxe segment ontwikkelen. Afgelopen woensdag 14 juli heeft wethouder Gert-Jan de sleutel van een nieuwe Zandvoortse eh, ZVT-130 aan de Zandvoortse Reddingsbrigade overhandigd. Het nieuwe hulpverleningsvoertuig zal vanaf komende week operationeel ingezet worden op en rond het Zandvoortse strand. De landrover Discovery is net als, de twee, als het tweede voertuig volledig uitgerust voor haar taak en beschikt onder andere over een brancard, vier volwaardige zitplaatsen de nodige communicatiemiddelen en diverse andere materialen... die tijdens de dagelijkse werkzaamheden nodig zijn. Daarnaast heeft het voertuig, voertuig voldoende trekkracht en zeer goede terreinvaardigheden... zodat het varend materiaal goed en snel gelanceerd kan worden... en zowel op strand als in duingebied gewerkt kan worden. Nou, dan kan hij meteen flink ingezet worden met dit weer, nee, uh, Albertje. Ja, het is, is hartstikke druk op het strand. Uh, zieke en hulpbehoevende Zandvoorters, bloemendalers en bewoners van twee Haarlemse wijken kunnen hun hart ophalen. Hun mantelzorgers krijgen toch doorlaatpassen tijdens het Formule 1 weekend begin september. Tot uh, begin afgelopen week waren deze alleen bedoeld voor professionele zorgverleners. Volgens de woordvoerder van de gemeente Zandvoort is dit besloten na vragen hierover van mantelzorgers. Melden dat je mantelzorger bent is voldoende. Er komt vooralsnog geen controle van de gegevens. De doorlaatpassen gelden van de nacht van woensdag op donderdag 2 september tot en met maandag 6 september voor het gebied Zandvoort, Bloemendaal en de Haarnemse wijken Rampplankwartier kwartier en een deel van de Oosterduinbuurt. Dit omdat de Zandvoortse Laan en de Zeeweg, zoals velen van Eul weten, zal zijn afgesloten voor het autoverkeer. Alleen mensen met doorlaatbewijs mogen met de auto dicht, dichter bij het circuit komen. Dat kan alleen via de Zandvoort-salaris, omdat de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee is gesloten. Ook voor Liam, het zieke jongetje waarvoor veel pogingen worden ondernomen om geld bijeen te brengen voor een duur medicijn dat hij nodig heeft, is het wel eens tijd voor ontspanning. Dankzij de inzet van dorpsgenoot Willem van der Sloot heeft hij onlangs zijn eerste plons gemaakt in het zwembad van Centerparks Zandvoort. Enkele weken geleden sprak Piotr, de vader van Liam, met Willem en hij vroeg of hij misschien iemand kende bij Centerparks. Het zou namelijk fantastisch zijn als ze met Liam gebruik mochten maken van het zwembad. Na een paar gesprekken en telefoontjes is het hier ervan gekomen dat Liam en zijn ouders nu iedere zaterdagochtend welkom zijn in het zwembad. Afgelopen zaterdagmorgen was het de eerste plons van Liam en hij genoot er zichtbaar van. Een prachtig gebaar van het management van Centerparks. En tot slot, met zijn podiumplaats tijdens de tweede ronde van het NK, Rotak Max, liet de 15-jarige Zandvoortse carter Lester Ellenkamp al zien dat hij in de seniorenklasse een rijder is om serieus rekening mee te houden. Vorig weekend pakte hij de nodige punten tijdens de vierde ronde van de titelstrijd door op het circuit van Spa, toen nog was het Spa nog heel, als tweede te eindigen in het dagklassement. Ik ben heel tevreden, het is mijn eerste jaar in de senioren. Dit is echt een top begin, doelde Lester op zijn tweede podiumplaats van het seizoen. In juni behaalde hij in Eindhoven de derde plaats. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard uh, ook na te lezen op onze CFM-app. En mocht je die nog niet hebben... dan kan je hem gratis downloaden in de Play Store of de App Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort... en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En uiteraard kan je ook direct naar het uh, radiogeluid uh, luisteren. En alle andere dingen. Zou uh, een kijkje nemen op het uh, strand van Zandvoort bijvoorbeeld. Nou, we gaan geen kijkje nemen, maar we gaan wel luisteren straks naar het verhaal van uh, Ernst Brokmeijer. Maar eerst uh, zometeen om half drie het weer, want uh, ook daar, uh, ja, die had goed nieuws zelf het weer. Het gaat de goede kant op. Het Wordt, gaat de goede een, kant op. Wordt een zonnige week. Mooi, ik zal uh, de zonnebril uh, weer uit de kast uh, gaan halen. Heel goed, uh, dankjewel. Uh, zo dadelijk dus uh, eerst het uh, CFM uh, weerbericht uh, voor de komende dagen. Meest de nieuwe Master KG, Econ en David Get up for me Dance until you dislocate God rules I'm about to disobey but no it's gonna be okay Oh let the music take you away wanna be happy so you say I know your baby dry you cry but no one can take his place It's so dark out uh, world so dense Let your light shine from within No more hatred let love win I'm your family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 zo'n lekkere zonnige plaat. Master KG, David, uh, Keta en Econ. En je hoort de Shine Your Light. De en met uh, Shine Your Light uh, zijn we toegekomen aan het uh, zonnige weerbericht van Albert Jan. Nou ja, zoals iedereen ieder kan zien is de, dit weekend natuurlijk prima zomerweer. De zon schijnt volop en het blijft sowieso droog. De wind waait uit het noorden en het wordt, een, het wordt 23 tot 25 graden. Morgen waait de wind uit het noordwesten... en is het met maximaal 23 graden dan iets minder warm. Maar zeker niet minder aangenaam. Maandag en dinsdag stroomt er minder warme lucht naar onze streken... en bovendien trekken ook wel wolkenvelden voor de zon. De temperatuur is dan ook lager met maximaal van 20 tot 21 graden. En vanaf woensdag schijnt weer vaker de zon en het blijft droog. Pas in het volgende weekend neemt de kans op buien weer toe... De temperatuur wordt weer hoger en stijgt naar de zomerse 25 graden op vrijdag. Daar, eh, op vrijdag, 25 graden vrijdag. Dat zeg ik even speciaal voor jou, Rob. Je hebt je een vrije dag, hè, vrijdag? Ja, heel goed. In het daaropvolgende weekend gaat het kwik waarschijnlijk weer wat omlaag. Dus Lex van der Hoorn, onze weerman, zou zeggen: We hebben geen klein parapluutje nodig, maar een parasolletje. Al dus, uh, uh, uh, uh, uh, onze uh, weerman. Goed, parasolletjes klaar. Uh, mede dankzij het weerbericht van Rico Schreuder. En als je het uh, nog niet gedaan hebt, een vrijdag nemen. Aankomende vrijdag. Uh, op de... Goed zo, Rob. ja, Ja, nee, heel goed. <laughs> uh, ik begrijp hem. Okay. Het uh, weer is uh, ook na te lezen op onze ZFM-app. Uh, Kijk daarvoor onder Meteo Zandvoort. Dat was het weer. En straks veel meer nieuws en informatie uiteraard. Waaronder inderdaad ook het gesprek met Ernst Brokmeijer van de Sanfordse race -migade. Maar dat is niet het enige hoor. Dus wat je moet doen is gewoon lekker blijven luisteren naar het geluid van Sanford. Al 30 jaar, ruim 30 jaar. CFM, goedemiddag. All the way from Memphis, Tennessee. And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 Mama listen, listen real. I feel for you You deal with things that you don't have to He doesn't love you, I can tell by his charm But you can feel this real love, maybe you just lay your mind and been fast in my mind, girl don't you slow it down If we carry on this way, this thing might leave the ground How would you like to fly? That's summer queen should ride. But you still deserve the crown. Why hasn't it been found? Mama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 It, don't it come on it feels like something's even up? Oh, come on, up. can I leave yeah. with you? I don't know, but should sure feel about good to me. With Sing it one more Got time. You. Bijna alleen maar zonnige muziek vandaag op de Zandvoortse Radio. Waaronder deze Signorita. Lukt het? Ja, ja. En deze nog. We gaan met twee weken, hè? We gaan, Tommy. Veel plezier. Oh, de, de tas. Mag de muziek wat harder? Kom op, tabla. Kom zien, kom kom. Doe, moon safa Single ...uit 1981, een beetje Zandvoortse single. Wat Peter Weesbeek uit Zandvoort heeft hier aan meegedaan op heel jonge leeftijd. Elf jaar was hij volgens mij toen hij meedeed aan deze plaat als drummer van de wens. The Shorts en Comment ça va. We schakelen over naar Ernst Brokmeijer. Goedemiddag Ernst, fijn dat je even tijd kan maken. Ja, dat gaat lukken. En ik moet zeggen, Rob, het, het brengt hele goede herinneringen terug. Want ik was ook nog bij een videoclipopname van The Shorts op circuit. Ja, echt waar? En dat was ik meteen aan denken toen ik ze hoorde. <laughs> ja, dat is wel een hele tijd geleden waarschijnlijk. Uh, eerst? Ja, ik denk dat ik ook in die, in die categorie 10-11 was. Precies, ja. Ik, uh, ook een beetje die leeftijd, uh, dat klopt. Dus... Uh... Nou Ernst, fijn dat, uh, dat we je aan de telefoon hebben. Eigenlijk een minder fijne reden, want uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal gehoord over de grote wateroverlast uh, in Limburg, België en in uh, Duitsland. En uh, ja, nou hebben jullie een speciale vloot, uh, de, de, de Nationale Reddingsvloot. En die, uh, ja, die springt dan in uh, bij, uh, bij dit soort uh, calamiteiten. Kan je er wat over vertellen? Ja, nou, nou, wat je zegt uh, klopt inderdaad. Er um, um, is eigenlijk, en dat is vooral gekomen, uh, natuurlijk al heel lang uh, terug in de historie, naar de, naar de Nationale Waternauwdramp in Zeeland in 1963. Er is eigenlijk besloten, er moet een faciliteit komen voor grootschalige overstroming en, en calamiteiten. En daardoor is eigenlijk de, de Nationale uh, Renningvloot ontstaan. En dat is eigenlijk een groep um, en tegenwoordig bestaande... En niet alleen uit de garen, maar ook uit brandweer. Uit eenheden in het hele land. Hè. Dus die staan gewoon bij lokale reddingsligades of bij lokale brandweerkazernes. Uh, um, en die zijn eigenlijk het jaar rond, 365 dagen per jaar, beschikbaar... voor een ja, grootschalige watersnood of wateroverstroming. Ja. Um, en ja, als dat nodig is, dan uh, ja, met één druk op de knop... Uh, ...zijn er uh, vanuit heel Nederland een vijfde uh, op peloton, zoals dat helemaal heet beschikbaar. Elk peloton heeft uh, zo'n zo 15, uh, 16 uh, vaartuigen. En die gaan dan naar een bepaalde locatie waar de, ja, de nood het hoogst is... ...op verzoek van een lokale uh, overheid om daar te ondersteunen. Um, en dat is, uh, dat is uh, nou ja, wat de afgelopen dagen zich, uh, zich afspeelt. En voor het laatst dermate grootschalig was in 1993 en 1995. De halverstromingen in Limburg die ook de afgelopen dagen weer veel gerefereerd worden. En ja, Eigenlijk speelt zich een, een soortgelijk scenario af. En nou hebben jullie uit zeg maar ook een team beschikbaar voor de eenheid van deze nationale reddingvloot. En zit daar alleen jullie als reddingsmigade in of ook de Zandvoortse brandweer? Nee, hier in de, regio, uh, of eigenlijk de regio's uh, zijn het de, de renningspiganen dus die de, de vloot vormen. Dat betekent dat de Zandvoortse eenheid een oranje eenheid is. Er uit renningspiganen mensen. En dan is er een speciale boot die, uh, die klaar staat als het nodig is. En op het moment dat dat zo is, uh, in dit geval was dat donderdagnacht om vier uur, en dan worden de contactpersonen uh, uit hun bed gebeld. Van hey, dit is het geval. Uh, wil je op dat tijdstip daar en daar melden? En uh, uh, uiteindelijk. Uh, Um, we zijn uit het land een aantal echt met, met, ja, met zwaardig en sirenen ter plaatse gegaan. En is vanuit Zandvoort de eenheid uh, donderdag in de loop van de dag om 12 uur... samen met uh, de eenheid uit Noord-Holland uh, richting uh, Limburg uh, afgezakt. Ja, kwam het uh, geheel uh, onverwacht eigenlijk? Of uh, ja, waren jullie er al een klein beetje op voorbereid? Nou, het, eh, een klein beetje wel, maar toch wel onverwacht. Er was natuurlijk de dagen ervoor al sprake van uh, dat het mogelijk op een paar plekken wel uh, kritiek kon worden. Uh, maar wat ik al zei, we hebben een groot aantal pelotons in Nederland. En twee van die teletons, die waren echt al op, ja, wat dan heet, vooralarm gezet. Nou, eigenlijk was bij de rest de boodschap, nou ja, we verwachten dat, uh, dat jullie nog niet nodig zijn. Alleen ja, op, uh, in de nacht van donderdag, woensdag donderdag, werd het heel wat kritiek dat alsnog... Uh, Iedereen met, met grote spoed uh, die kant op is vertrokken. Ja, nou is het fijn dat, uh, dat jullie ons uh, ook op de hoogte houden via de Facebookpagina van uh, de Zandvoortse reddingsbrigade over uh, dit, soort, uh, dit soort dingen. En daar las ik uh, inderdaad op dat jullie om uh, 12 uur, dan uh, zo rond 12 uur, uh, vertrokken waren uit, uh, uit Zandvoort uh, richting uh, Limburg. En uh, uiteindelijk zijn jullie uh, toch uh, daar in, uh, in uh, België, in, uh, in Luik, uh, terechtgekomen. Uh, is het zo dat toen jullie daar ter plekke kwamen, dat uh, bleek dat ze daar uh, de hulp meer nodig hadden? Ja, er zit uh, aan de bovenkant uh, een, een team centraal, een uh, uh, zogenaamd actiecentrum, wat uh, de aansturing van al die pelotons uh, regelt. En die hebben contact met de landelijke overheid. Ook Over landelijk is uh, er een, een coördinatiecentrum, niet alleen voor de regeringsbegaan, maar die ook kijkt als het leger ergens naartoe komt, of uh, bijstand van, uh, van, uh, van andere diensten. Uh, en op een bepaald moment is daar een verzoek gekomen of overleg geweest met de Belgische autoriteiten. En bleek dat vooral in de omgeving Luik men die, uh, die nacht uh, heel veel problemen ging verwachten. En men echt beperkte faciliteiten had. Op dat moment uh, waren al een groot aantal andere pelotons in Limburg actief. Um, um, en, en ging men het daar redden en uh, ja, is landelijk besloten om het peloton Noord-Holland uh, door te sturen naar Luik. Um, uh, en in samenwerking met de Belgische autoriteiten is daar is het, zeker in de nachtelijke uren... Ja, door alle, alle eenheden gigantisch hard gewerkt. En dat, dan moet je denken aan echt letterlijk mensen evacueren. En dus waar het water dermate stijgt, dat ze niet meer uh, lopend weg kunnen, maar met een boot moeten worden opgepikt. Het ondersteunen van de lokale diensten bij zogenaamde verkenningen. En dus gebieden waar niet helemaal duidelijk is, zijn er nog mensen? Hoe ziet de situatie eruit? Om daar met lokale mensen met een boot het gebied in te gaan en te assisteren. Um, en als laatste uh, ja, een stuk logistieke ondersteuning. Op een moment van het verhaal is... Uh, een aantal brandweerauto's die ergens gestrand waren in het water. Om in ieder geval daar te zorgen dat de mensen en materialen weer veilig uh, aan de kant kwamen. Dus een hele scala aan uh, werkzaamheden. Uh, en die zijn daar uh, ja, uh, eigenlijk anderhalve dag in luik en omgeving uh, actief geweest. Ja, en dan heeft zo'n uh, team uh, dat gedaan, uh, Ernst? En dan uh, neem ik aan dat het toch wel een, uh, een behoorlijke. Ja, ten, ten eerste ben je natuurlijk de hele tijd uh, in de weer en uh, actief. Dus het, uh, het vreet ook op een gegeven moment uh, je energie. Maar uh, dat niet alleen, ook uh, hetgeen wat je allemaal meemaakt. En uh, hoe, je, hoe je dat op dat moment uh, daar uh, beleeft. Dat is toch wel een hele impact op, uh, op zo'n ploeg. Terwijl jullie daar waarschijnlijk wel op oefenen. Maar waarschijnlijk kan je dit soort dingen gewoon echt uh, nooit bij een uh, normale oefening... Uh, uh, ...zeg maar uh, echt uh, goed onder controle krijgen. Nee, bij, bij een normale oefening is het vaak een prachtige plas ergens in Nederland. En uh, uh, voeren we lege dozen van het Rode Kruis en figuranten. Um, en daar kan je natuurlijk de logistiek oefenen... ...en hoe je met elkaar communiceert en afspraken maakt. Uh, maar ja, dit is inderdaad wel een andere koek. En, en dat is natuurlijk iets wat ook, uh, ook de aandacht heeft. Dat uh, betekent, uh, uh, er is ondertussen één team geweest. Dat team is afgelost door een tweede team. Er staat nog steeds een derde team stand-by voor als de komende dagen er weer een, een bijstandsverzoek komt. Um, um, nou ja, die worden ook nou ja, uh, zover ze het dan begeleid. Daar wordt vanuit zowel de landelijke organisatie uh, mee geëvalueerd. En natuurlijk wordt ook gekeken ja, hoe gaat het met de menskant zelf. Uh, om te zorgen dat uh, nou ja, uh, iedereen daar ook weer uh, uiteindelijk positief uitkomt. Weet jij uh, hoe de situatie nu in uh, Limburg en in uh, België bij uh, Luik is? Ehm... Um, Nee, daar, daar, nou in ieder geval voor de Belgische kant weet ik het niet. Ik weet dat daar de eenheden op een moment zijn weggegaan toen het water daar alweer erg gezakt was. Uh, um, maar dat is ja, echt iets aan de Belgische kant. Uh, natuurlijk in Nederland uh, ja, volgen wij ook het, het nieuws in de media en zie je dat... sowieso daar nog een aantal uh, eenheden van andere reënsigdades actief zijn... ...en ook afgelost worden en bezig zijn. Uh, maar ja, de actualiteit ontwikkelt zich van tot nu tot de dus hoe, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen in ieder geval... De komende 24 tot 48 uur eh, staat onze ja, verse ploeg klaar voor als het nodig is. En ja, als dat belletje komt, dan zullen zij ook weer eh, vertrekken. Ik vind het geweldig dat jullie ook dit werk doen, net als al het andere werk hier uiteraard voor de kust van Zandvoort... Tijdens het jaar weer. Ja, we vergeten dat we ook gewoon vandaag de reddingsposten zijn gewoon open. En, uh, en ook dat werk gaat gewoon, uh, gaat gewoon door. Ja, ik was even op het strand. Het is best wel druk eigenlijk uh, op dit moment. Dus uh, genoeg uh, te doen ook. Wat jullie erop? Ja, dat is, dat, is ook, dat is ook wel zo uh, ernstig. Maar, maar goed, inderdaad, uh, dat betekent dat er ook nog even bij, uh, zeg maar. En uh, jij bent waarschijnlijk met, uh, met beide dingen nu, uh, nu bezig. Een beetje contact houden met, uh, met Limburg en uh, ook nog met uh, de mensen hier. Nou, dat, dat, hier op het strand, moet ik zeggen, top, top mensen die, die daar hun werk en hun ding doen. Dus daar hoef ik me gelukkig niet zo mee te bemoeien. Daar hebben we heel veel andere mensen voor die dat kunnen. En inderdaad, voor de inzet, ook regionaal, hebben we een klein team. Die ook daar weer zorgt als er aflossingen geregeld moeten worden of andere zaken. Dat dat voorbereid wordt. Dus daar, daar zal het de komende dagen nog wel even druk mee zijn. Nog een slotvraag, wat mij betreft, hier gewoon. Geval... En dan kijk ik albert Jans zo meteen nog nee, even aan of hij ook nog een je, vraag... Je leert het al. Je, <laughs> wat je leert het vraag al. Heeft. Eindelijk na 31 jaar, heerlijk. Ja, ja, ja. Uh, ja, van het uh, team uh, wat uh, zeg maar, uh, nu uh, richting uh, Limburg is gegaan uh, van jullie... en uh, richting, uh, ja. richting uh, België. Ja, die oefenen ook wel, uh, zeg maar, uh, regionaal uh, een, een aantal keren per jaar... Of, hoe werkt dat? Ja, in ieder geval uh, landelijk is er één grote oefening per jaar um, en daarnaast zit uh, ja, de, de basiskant uh, is eigenlijk ook onderdeel van de gewone lifeguard opleidingkant. Dus eigenlijk iedereen die lifeguard wordt leert daarin ook uh, een, een stukje van de basis die ja, ook toegepast wordt uh, in de inzetgebieden um, en dan eigenlijk bij die landelijke oefeningen worden daar uh, de puntjes op de i gezet en de extra zaken voor gedaan en daarnaast. Hebben we hebben ook uh, een aantal uh, mensen die een extra opleiding volgen. En ze is op dit moment uh, uh, wel nog een, een OVD, een officier van dienst uh, vanuit Zandvoort. Uh, die lid is bij Zandvoort, maar nu onder de landelijke vlag. Op weg naar, uh, naar Roermond om daar nog een, uh, een aflossing te doen. En dus samen met, een, uh, met een, uh, iemand die hem ondersteunt. En dus, um, er zijn ook aanvullende rollen die vooral de coördinatie en aansturing doen. Um, en ja, daar zitten echt speciale opleidingen voor... Waar mensen worden getraind om nou ja, in zo'n rampgebied een groot aantal boten aan te sturen. Met de lokale overheden te communiceren. En te zorgen dat de inzet zo veilig mogelijk verloopt. Nou, goed dat de, de hulpverlening bij dit soort calamiteiten... Ook uh, in het pakket zit van een, uh, van een lifeguard. Uh, dus uh, ook dat uh, als je lifeguard uh, wilt worden bij de reddingsbrigade, dan uh, weet je dat het ook bij het pakket uh, gaat horen. Hebben jullie trouwens uh, voldoende lifeguards uh, dit jaar? Of zeg je van als ja, er nog dit mensen dit zijn? Jaar, uh, dit jaar hebben we best uh, wel heel veel nieuwe aanmeldingen gehad. Misschien ook wel doordat vorig jaar natuurlijk er uh, heel veel in het nieuws, zelfs de deze zegt gezegd is. Dat betekent dat we dit jaar ruim 30 mensen een opleiding uh, hebben laten doen. Niet allemaal helemaal nieuw, maar wel uh, 30 man uh, en vrouw uh, die hun uh, lifeguard diploma hebben gehaald. Uh, maar voor de toekomst, we kunnen altijd uh, interesse hebben. En dus als iemand nu denkt, hey, daar, daar wil ik meer over weten. Uh, ga even naar onze website www.zrp.info of naar uh, makkelijk te uh, En daar uh, vind je meer informatie over hoe je een lifeguard kunt worden. En uh, informatie over de nationale reddingsvloot. Uh, dat is ook op een uh, bepaalde site uh, terug te vinden. Ja, en volgens mij is dat nationale reddingsvloot.nl. Nou, nou ongelooflijk. <laughs> makkelijker, makkelijker kunnen we het niet <laughs> maken, <ens. laughs> Goed. goed. Ge geweldig bedankt voor je tijd. Ik zou zeggen: neem eens lekker slokje water, zonnebrilletje en een parasolletje. En. Uh, Kom even tot rust. Bedankt voor deze uitvoerige uiteenzetting en duidelijke, duidelijke verhaal en, over het... En voor uh, jullie daar uh, fijne uitzending nog. <laughs> Komt goed, dankjewel eerst en uh, tot de volgende keer. Jo, daar. Hoi, hoi. dat je beloofde, Bijna alleen maar zonnige muziek bij CFM. Waaronder ook deze single van Jermaine Stewart. Die kleren, nou, als je het een beetje beschaafd houdt, mag je ze best uitrekken hoor, wat mij betreft. Zometeen meteen het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo. En uh, dit moet je deze zomer eventjes doen. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je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 If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the leave, you are down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live five. We're not great people, we're not daddy, we're not mean. We we'll love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. philosophy